Die was personeelsfunctionaris, of hoofd van personeelszaken, bij de gemeente Haarlem. En ik was bij de ondernemingsraad. Dat en dan was het, heb ja. heb dus contact met personeelszaken. Ja. En zodoende heeft Pim mij naar de PvdA aangetrokken. Ja. Nou ja, je bent uit, dat, dat heeft best wel nog lang doorgegaan, hè? In 2018, ja, geloof ik, ben je gestopt? 2018 ben ik gestopt en ik ben toen twaalf jaar...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 80 euro per maand. Nou, ja. En we zagen de verschuiving al gebeuren. Ja. ja het is, Weet je, dat soort... Dat soort ...onzinnige... onbedachte dingen. Ja, dat, dat, dat... ...snap je wat ik bedoel? Ja, maar Daarna, goed, dat, dat moet je dan uitgeleg. toch zo prikkelen... ...dat je bij jezelf denkt... ...ik ga er weer tegenaan. Ik zoek ja. een club waar ik me het beste bij thuis voel...